Tjerio, tjerio, in Holland daar zingen ze zo. Weg met de zorgen en weg met verdriet, we komen er weg, ook al zijn we er niet. Want de jongens van trompet hey, die krijgen ze lekker niet bij. Er zat vijf jaar de mot in, maar nu zit schot. De Hollandse ingenieurs zijn bekend, ze maakten dit landje groot. Ze graven kanalen en dempen een zee, precies op uh, die is maar een sloot. En het uh, is er zo mooi in het bos en op de hei, de betuwe en in het gooi. En de meisjes, Jan dat is Hollandse glorie, daarmee is dat Holland zo mooi. Therio, Therio, in Holland daar zingen ze zo, en weg met de zorgen en weg met verdriet het komen er wel, ook al zen want er, de jongens, van de jongens, die de la la la, Die ze weg.